Volgens die geruchten is Syrië betrokken bij de verkoop van onder meer skut-raketten aan de militante beweging. Die zijn veel krachtiger dan de raketten waarover Hezbollah tot nu toe kon beschikken. De Israëlische president Peres zei vorige week dat Syrië de raketten heeft verkocht aan Hezbollah. De Amerikanen beschuldigen Syrië niet rechtstreeks, maar ze zeggen dat het land zich provocerend opstelt in het Midden-Oosten. Syrië is een belangrijke bondgenoot van militante groepen zoals Hezbollah en Libanon en de Palestijnse Hamas-beweging. De politie in Athene heeft een wapenopslagplaats ontdekt die van een linkse terreurgroep zou zijn. De wapens, waaronder kalasjnikovs en andere automatische vuurwapens, werden gevonden in een flat. Ook vond de politie aankondigingen van aanslagen en verklaringen waarin de verantwoordelijkheid voor terreurdaden uit het verleden worden opgeëist. De vondst volgt op de arrestatie van zes vermoedelijke leden van de revolutionaire strijd eerder deze maand. De organisatie is verantwoordelijk voor verschillende terreurdaden in de afgelopen jaren, onder meer op banken in Athene. Een lokale rechter in Brazilië heeft vooralsnog een stokje gestoken voor de veiling van de bouw van de omstreden Belo Monte-dam in het Amazonegebied. Deze megadam moet miljoenen Brazilianen van elektriciteit voorzien, maar is schadelijk voor het oerwoud. Het plan voor de dam is al tientallen jaren oud en het protest ertegen is internationaal. Ook beroemdheden zoals avatar-regisseur James Cameron scharen zich achter het protest. Vorige week had dezelfde rechter de veiling voor de Dam ook al verboden, maar een hogere rechter vernietigde die uitspraak. Het weer eerst nog zwaar bewolkt, maar in de middag komt de zon erbij. Het wordt 8 graden op de Wadden tot 15 graden in het zuiden. Daarbij staat een matere, aan zee vrij krachtige westenwind.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 Hey. They've gone you listen to what the And on that runway, walk the body. Remember.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 You down. Take your parachute and go. Take a Maybe parachute. come back tomorrow. Take, Take your parachute. I am. Take the stop. Parachute. You ever get in sorrow? And if the winds don't. To me, as you are falling, take your parachute and jump. Your hero's name is just me calling. It's take a beautiful parachute. day for jumping. There's nothing parachute. here to keep you back. Take I'll make it safer for you. Take your parachute and on your back. And if the winds don't catch you, I will. I will. If the wind's not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 Between a boy and man. We'll be